Zijn tong en gele huid. Zijn linker oog ligt er helemaal uit. Zijn laatste oorhand los erbij. En een ritselt zaadsel uit zijn zij. Teddy weer, teddy meer, teddy. Zolang, zolang jij ja, jij bent met z'n tweeën Zo bang, zo lang, In het opmerbank aan bank Weet het als een Mama, waar is het op de Beetje slaap je nog niet Met Je rijdt niet frit, want ik vroeger vaak in bed gev***d Teddybeer, teddybeer, teddybeer Ik deel je op en ik zet je neer Ook al wil je allemaal ben bed niet meer Je bent en blijf een teddybeer Knikkeren doe ik nou niet meer Ik heb geen tijd, want ik studeer Op mijn opklabet zit wel een beer Daddy, beer, daddy beer. ik wil je op en ik zeg je neer. Wil je al met die weer. Je bent en blij. Ja, misschien dat we één tik moeten vervangen voor. Uh...